Tussen de sterren. Het hoeft niet magisch om een kunst te zijn. Gewoon wel aardig is al aardig wat. Wat vroeger nog zo mooi leek, leek nu al oud en arme tieren. Ik zoek de koepels op de maan.